Met z'n tweeën in een boom Ergens de Schellingwauw of de Sloot De visjes beter sabbelig en traag Het kabinet dat zetelt in Den Haag, Den Haag. Hier, hier wat zie je nou toch te wiebelen Die gek slaan we om man Grijpstra, ik probeer te vissen Vissen doe je zonder te wiebelen Hey. Hé, yeah. hey, wa waar is mijn haakje nou? <tie> <tie> waar is mijn haakje nou? Ja. Man, je gooit helemaal verkeerd uit. Zakt dat je bent. Hij zit vast. Oh, oh leuk. Oh, oh, oh leuk. <tie> en maar lachen, hè. Het is voor Domme net een nieuwe overhemd. Ja. Maar waarom kom je dan ook altijd op z'n zondags? Oh, oh, oh, oh, oh. Kun je, je nou niet gewoon eens een keer kleden? He? Heb ik je nou wel duizendmaal gezegd? Kom op, ik wil die haak. He. Zo. Hé, nou, nou, kijk nou wat je doet. Dus dat is mijn hemd, mijn ja. nieuwe overhemd. Ja. Nou, dat is toch zonde? Ja, ja, ja. Weet je wat je doet? Hier, ga naar maar vissen. En je mond houden verder. Vissen en mijn mond houden. Moet ja. je mijn hemd zien? Ja. Als dit vissen is, dan is het nog vervelender dan ik dacht. Mm -hmm. Zeg, Grijpstra, zit hier eigenlijk al vis? Amateur. Nou, volgens mij zit hier niks. Ja, dode vis... Grote, dode vissen die met hun zilveren buiken naar de hemel drijven, maar... Hè. Luister nou eens naar professor, het water is hier nog nooit zo schoon geweest. Oh nee, nee. hoor haar. Onze milieudeskundige spreekt. Leeg ja. jij nou maar op, je dobber. Mijn dobber? Je dobber. Wat, wat is er nou weer met m'n dobber? Er is niks met m'n dobber. Grijpstra. Wat zitten hier? Zeg, wat moet ik nou doen als ik een vis vang? <laughs> jij vangt nooit een vis. Oké, oké, oké. Maar wat gebeurt er nou als ik wel een vis vang? Ik bedoel, zo'n vis kan niet ruiken welke dobber van jou is. Wel degelijk, wel degelijk. Ja, ja, dat zit een vis in een hoofdopslag. Oh, maar, maar stel nou eens voor dat ik een hele domme vis vang, hè? Mm -hmm. Zoals je domme mensen hebt, ja. zul je ook wel domme vissen hebben. Heb en zo'n domme vis vang ik. Nou, dan gaat die scherpe haak in dat bedje en dan... Nou, dan haalt de brugge die je dat scherpe haak uit dat bedje, nietwaar? Oh, en doet dat geen pijn? Toch, ja, vissen hebben geen gevoel. En daarnet zei je nog dat vissen een dobber kunnen uitkiezen... Waarom zouden vissen dan geen gevoel hebben, hè? Zeg, kom nou. dan. hier. Kom maar. We zijn op een missie. Of hou maar die ons in, hè? Een missie, missie. Ja, missie Ja, inderdaad. We zijn hier op iemand te arresteren. Hm. En daarom vissen we hier voor de Landsburgse Dadelijk op onze man naar buiten. En dan is hij bij ons. Zeg, het lijkt wel of hij de Nederlandse bank heeft beroofd. Nou, nee, dat nou niet bepaald. Maar uh, die man wordt wel verdacht van zware mishandeling. Kreeg drie jaar. En dan is hij ons Oh, nou, hij vond die straf kennelijk overdreven, anders had hij al die moeite niet gedaan. Zeg, dus in één van die huisjes moet hij zitten? Mm -hmm. En ken je die buurt niet? Nee. Wat wel gaai Nou, nou, nou, nou, zeg, gaai zeg kan het niet wat minder? A dan. Ja, doe maar, zeg. Maar eh, vroeger moet het daar heel bedrijvers zijn geweest, weet je dat? Ik ben eh, als kind wel eens geweest met mijn vader. Er werden geloof ik, eh, botters gebouwd. Ja. Uh, er was een kuiperij, die had een touwslager, had je er ook nog. Ja, wat je nou ziet, er zijn al, als hier alleen maar sukkelaars wel diefjes... die soms op de vuist gaan wanneer het bier een beetje de best is geweest, begrijp je wat. <laughs> Weet je, als niet die huisjes nou eens opgeknapt werden, hè? dan zien ze er weer prachtig uit. bootje erbij. Ja, oh, over ja. asociaal gesproken. Hoezo asociaal? Laat maar, laat maar. Zeg, zei de commissaris niet dat er ook een verklikker woont? Ja, meneer Muis. Met zwijn, daar. rat. Ah. Verklikkers, oh. Weet jij wat de commissaris over de thuis zegt? We hebben gevangenissen en we hebben verklikkers. En we hebben misdadigers. En wij zijn van de politie. Als je het op de goede manier bekijkt, valt het allemaal best mee. Hallo? Ja, nu. Begrepen. Hoe je er hier? Kom, joh. Ja. Ja, wat, wat, wat. Sorry, sorry, sorry, kijk eens, ik ben doornat jongen. Het was een misslag. Ja, misslag. Nee, nee, ja. uh, pistool, pistool. Hey, waarom nou pistool? Ik ga hem toch niet neerknallen? Als hij probeert weg te komen, dan ga ik hem wel achteraan. Nee, nee, nee, kijk, daar heb je hem. Ja. Hij hey wil hem met, met de roeiboot vandoor. Hallo, stop, politie. Je komt toch niet weg. De waterpolitie, wacht ook al op je. Kijk, hij steekt zijn handjes omhoog. Ja. ja. Zit ze maar gerust aan in de tuin op te de wachten. Haha. Zo. Graag maar jongens. Aha. Zo, jong wat. Oh, nou, jullie hebben er wel drukte van gemaakt hè met de pakken. Ah, wat had je dan? Handboeien voor meneer. <kijf> wel, nee, ik ga zo wel mee hoor. Ik heb geen wapen. Hoor. Oh nee, maar zou ik misschien toch even mogen kijken. Staat u mij toe? Ik zal niet kittelen. Hey, hey, rustig. Uh, er zit iets in zijn rechterzak. Hey, we eens even kijken. Ah, is mijn zakmes. Dat is een erfstuk. Oh, nee. Een zakmes. Dank u wel. We zullen het goed voor u bewaren. U krijgt het later wel terug. Zo, hij is van jou, adjudant. Dank je wel, brigadier. Dank je, dier. Dank je, dier. Ja. Maar Voor jullie is het een alledaags klusje, maar voor mij betekent het een heel jong noord. Ja, jongen, het spuit me wel, hoor. Nou, dat, ja, vind... Stil, nou maar stil. dat vind ik mooi van je. En ik neem het jou ook niet kwalijk, maar een jaar duurt zo lang in de gevangenis. Ja. Een jaar houdt nooit op. Zelfs een maand, een maand houdt hij op. Luister, ja, nou ik heb het goed met je gemaakt, ik kon ja. je opzoeken, zo voor een weekje of zo. Zal ik geen zal sigaretten ik, uh, voor je meebrengen, hè? Jeetje. Nou, als ik je niet ontrief, mogen het dan ook van die sigaartjes zijn. Sigaartjes? Nou, er zit een oude kerel in de bak die ik goed ken en die praat oh. maar over sigaartjes. Nou, oké, okay, sigaartjes dan. En uh, die man met die scheur is die Ja, die, ja dat Nou, uh, ja, uh, zullen we, uh, we dan, dan we maar nou jongen. Had je dan, bedankt. Hé, hey, brigadier. Ja. Nou, gefeliciteerd Gretz, hè? Ach, heel kwaad. Meneer, meneer! Ze wat donders moet je zo meteen in de politie? Ja. Ja, ik ben van de politie. Ja, ik ben ook van de politie. Kunnen wij misschien iets voor u doen? Ja, het gaat over mijn buurman. Ik heb hem al een paar dagen niet gezien. Ik maak me een beetje zorgen. Ja, maar hoor mevrouwtje, misschien is hij de stad uit voor zaken. Misschien is hij gewoon op vakantie, dat kan toch? Nee, hij gaat nooit ergens naartoe. Ja, hij doet wel eens boodschappen, maar dan is hij binnen een uurtje weer terug. Ik heb hem al drie dagen niet gezien. En zijn auto staat thuis. Ja, misschien is hij ziek, hè? Het is rot weer, mevrouw. Nee, dat is hij niet. Ik heb hem een paar keer gebeld en op het raam getikt... Ik moet behoord hebben als hij thuis is. Hm. Maar hebt u het uh, achterom ook geprobeerd? Ja, begreik. Ja. Zo goed ken ik hem ook weer niet. Oh, nou. Uh, ja. Hij is altijd in de tuin bezig. Als ik van mijn werk kom, dan maak ik een kopje thee voor hem. En geef ik hem aan hem over de heg. Oh. En dan praten we even. Ja, eigenlijk over niks, hoor. Totdat hij het kopje op heeft. Hij heeft me nog nooit binnengevraagd. En ik wil me niet opdringen, begrijpt u? Nou, dat is dan duidelijk, nietwaar. Zeg, en uh, hoe oud is die meneer? Hij is niet oud. Nee. Ja, een jaar of dertig, denk ik. Zo, aardige man zeker. Wat heeft dat er dan mee te maken? Oh Zouder. ja, het is een aardige man. Nou, zie je wel. Nou ja, goed, mevrouw, we kunnen wel even gaan kijken. We zijn er toch niet waar. Waar is het ja. precies? Uh, daar, uh, drie huizen verderop. Waar, waar, uh, ik, ik, waar? ik, ik woon in het oh, vierde. Ja, zie het. Ja, ja. Dat is een soort pensioen. We hebben niks wel niet altijd. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou zeggen we krijgen hier een hele samenscholing. Ja, dat is niet gek, zeg eh, eh, Hebben jullie me eindelijk te pakken? Heeft wel moeite te Ja, wel, opa. Opa? Niks, opa! Nou, ja. Met getuigen wil ik niet geparenteerd, weet je. Waarom hebben we jullie er zo lang over gedaan? Dat kon je hem niet vinden. We houden de, de druk, druk opa. Ja, ja, ja, ja, met belastingcentrum maken. Staatsspooiers noemen ze hier. Nou, nou, nou. Ze nou. dus hebben gelijk ook. Rustig, opa, rustig. Je bent bezig om te in de functie te beledigen, weet je dat? Ik ga een verbaaltje maken, ik ga een verbaaltje maken. Je maar, doet maar hoor. Je mag me ook meenemen naar het bureau. Dat kennen ze wel al jaren. Als je weg bent, dan laten ze me gelijk weer lopen. Dat dat verbaaltje raakt toch weg. Ze houden daar niet van werken. Oh nee, jij wel dan? Zee? Ik? Dat is iets de oorlog niet meer. Ik ben er mee opgehouden. Ik kwam niet voor de Duitsers werken. Ik ben er nooit meer aan begonnen. Ik heb er trouwens geen tijd voor ook. Ik moet wel jatten, weet je. Oh ja, en belasting heb je dus ook nooit betaald. Wat zijn je nou toch eigenlijk te zuren? Duvel op, opa. Niemand op de dijk werkt hier. Eigenlijk ben ik de enige. Oh ja, en het andere meisje dat bij me in pension woont. We zijn verpleegsters. Oh, verpleegsters. Ja. Ah, de ja. mensen zijn best lief hier, hoor. Je moet eraan wennen. En je zit hier mooi. Zeker als je een boot hebt. Kijk, hier woont mijn buurman. Zo, hier. Zeg, dat huis dat staat op instorten. Ha, moet je de dakken zien. Zeg, en die die Engelse sportwagen, daar, hè? van wie is die... Van hem? Nou, nou, dan moet hij wel een aardig centje hebben, hè? Zo'n wagen kost toch gauw, pakweg 35 mil. wat voor werk doet meneer als ik ware mag. Het werkt helemaal niet. Hij werkt... Nou, luister, nou eens even zeggen. U zegt net tegen me dat u alleen met hem een kopje thee over de hebt gedronken, nietwaar? Hoe ziet die meneer eruit? Nou, ja. Dat is een knappe man. Oh, ja. Gewoon wat een moeilijke vraag. Nou, eh, dik zwart haar en een grote snor. Ja, ja. En hij is altijd heel rustig en beleefd. En wat ik al zei, altijd in de tuin bezig. Ook als het regent. Zo, zo. En soms gaat hij vissen. Nou, zullen we dan maar eens gaan ja. kijken, mevrouw? Ik begrijp dat ik me... Ik maak me echt een, tuurlijk, heel erg ja. ongerust. Uh, we bent u, je bent... Uh, uh, eigenlijk vaak alleen thuis, mevrouw. Oh, nou ja, ik ben... Zal je even aandacht hier? Oh, ja, pardon. Tuurlijk, Ja. Ik dat de zaak blijven, jongen. Nou... Onze knappe snorremans lijkt mij niet thuis. Oh, dat heb ik ook zo vaak gedaan. En ook op de deur geklopt. Nou, dat nou, ziet u wel. Niks. Laten we maar door de tuin gaan. U kunt door ons huis gaan en achterover de heg klimmen. Een moment. <hums> Zo, kom maar. Kom op, Grijfstra. Wie zijn die mannen, Evelien? Ah. Deze heren zijn van de politie. Ik heb ze gevraagd om even bij de buurman te kijken. We weten dat ik me zorgen maak over meneer Kink. We hebben hier nog nooit politie aan de deur gehad. Uh, mogen wij even door uw huis lopen, mevrouw? Hier is mijn identificatie. Brigadier R. de Gier. Precies, ja. Amsterdamse gemeentepolitie. Oh, dan moet dat maar. Dank Dank u. En uw naam is, mevrouw? Marie van Krompen. Ik ben lerares wiskunde geweest, maar ik ben nu gepensioneerd. Juist. Ik zie niet in waarom u uw tijd zou voldoen. Evelien overdrijft altijd een beetje. Die kerel is ziek of misschien een paar dagen weg. Ik begrijp trouwens niet waar ze zich druk over maakt. Ze kent hem nou. Alweer. Ik maak me gewoon een beetje zorgen. Mag ik alstublieft? Komt u weer mij even Hallo, hallo, hallo, hallo. Waar ook ze je mee? Bent u ook van de politie? Al dertig jaar, ja, mevrouw. Komen er nog meer? Nee mevrouw. niet meer. Nou, komt u dan maar oh, ja. mee. Zo. <hijen> Jij gaat maar, mevrouw. Waar ik u... ga het u laten zien. Ja, waar u gaat, ga ik op. De dus hier, rustig mevrouw. <hijen> Over die heg moet u. Over die heg? Ja. U, u wilt toch niet dat ik over die heg spring? Ja, geduld, het is mijn idee en ik zal het hem wel uitleggen. Nou, goed. 1, 2, 3, in godsnaam, daar gaat hij dan. Oh. Ja, mevrouw, hè? Ah. Als een atleetje, hè? Ja, nou, Gier wint alle prijzen, zeg. En judo, en schieten. Alleen vissen. Vissen kan hij niet. Kunt u dat ook? Nee, ik kan alleen maar vissen, mevrouw. Grijpstra, ja. jij hoeft niet te springen. Loop maar door naar achteren tot de heg ophoudt. Vlak voor de steiger is een open stukje. En als je handig bent, krijg je niet eens natte voeten. Ja, wacht, ik kom. Ik ben handig. Zo, zo. Nou, het raam staat open. Zo, als ik nou omhoog spring, dan kan ik aan het kozijn hangen. En als ik dan niks zie, dan klim ik gewoon naar binnen. Ja, maar doe wel een beetje voorzichtig hier. Je moet er een verpaaltje tegen, weet je wel? Eén, moet. Ah, Pas op, het kozijn Ik vang je wel. Oh. <laughs> Zo. <laughs> niks een gebroken. Lijk. Een lijk. Een. Wat? Een dode man. Nee. Ligt op zijn rug. Daar ben ik nooit oh, aan, hè? Oh, oh, oh, oh, auw, auw, oh. Nee. Ja, Snorremans ligt daar met een gat tussen zijn ogen. Dat, dat kan niet, dat kan niet, dat kan nou, niet. Nou, ga jij even naar de buurvrouw om even op te nee. bellen. Hè? Ja, ja, ja, dat opbellen. Ja. Kom maar, mevrouwtje. Oh. Gaat u dan maar met me mij mee, mevrouwtje? Zal ik proberen even binnen te komen, hè? Dank je. Ja, zo. Komt u maar mee. Zo. Even kijken, hoor. Of dat lukken wil. Ja, ja. De keukendeur is open hier. Circle. waarom heb je je nou dood laten maken? U hebt geluisterd naar het eerste deel van de Gelaarste Kater... naar de gelijknamige roman van Jan-Willem van der Wetering... in de bewerking van Anne Bosman... Rolverdeling, De Gier, Jules Royaerts, Grijpstra, Jan Borkus, Commissaris, Sakko van der Made, Een Man, Luc van der Lagemaat, Evelien, Barbara Hofman, Marie van Krompen, Riet Wieland Los, Opa, Willy Ruijs, Technische Realisatie, Teun Lammers en Bram Hengeveld, Regie, Bert Dijkstra.